Voor met het NOS-journaal. Het Louvre heeft de juwelen die achterbleven na de inbraak van afgelopen weekend overgebracht naar de kluis van de Bank de France. Ze zijn volgens Franse media gisteren in het grootste geheim onder strenge beveiliging overgebracht. Dieven braken vorige week zondag in in het beroemde Parijse museum, waar ook de Mona Lisa hangt. In vier minuten wisten ze de vitrines met historische juwelen in te slaan en weg te komen met enkele stopstukken ter waarde van 88 miljoen euro. Volgens bronnen zijn de overgeplaatste juwelen pas weer te zien als de beveiliging van het Louvre is opgeschroefd. De AI-antwoorden van Google laten bij politieke vragen vaker informatie zien over de grote partijen dan over kleinere partijen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam waar Nieuwsuur over bericht. Vooral GroenLinks, PvdA, VVD en D66 komen als je een vraag stelt vaker naar boven dan andere partijen.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 Die zou hij daarna zelf hebben verhuurd. De auto's hebben samen een waarde van ruim 1 miljoen dollar. De man van 31 stal de auto's tussen juni en augustus. Hoe hij dat deed is onbekend. Hij is nog niet gevonden. Wel heeft de politie in de VS mensen gearresteerd... die de auto's zonder toestemming zouden hebben gebruikt. Het weer het is wisselvallig met veel bewolking en buien. Aan de kust een stevige noordwestenwind en kans op zware windstoten. Het wordt 12 graden. Morgen, vooral in het noorden en midden van het land, regen en het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ja, een goedemorgen Zandvoort. Op zaterdag 25 oktober 2025. Uh, een volle tafel, want het leek ons leuk om in aanloop naar de verkiezingen... Eens te kijken wat de fractievoorzitters van de Zandvoortse politiek... met een landelijke achterban... Uh, ...hierover uh, vinden. En we hebben een paar on onderdelen uitgezocht. Uh, Naast mij zit Hans, Hans ja, Borgman. dankjewel. Uh, Goedemorgen, die je met mij samen presenteert. Ja. Techniek, muziek, Maya Kop. En ik heb het allemaal een beetje op papier kunnen zetten. En ik heb het netjes gedeeld met uh, alle partijen. En voor de VVD zit hij Sven Drommel. CDA laat helaas bestek gaan, want die hebben het hartstikke druk. D66 Michiel Hemse, GroenLinks, Partij voor Arbeid, Karim, El Kabali en mevrouw Koper. En de PVV, Ronald van Tichelen. Welkom. Maike. Maike Koper. We doen straks een... Uh, ja, ik ben altijd gewend om netjes meneer en mevrouw te zeggen. Ja, dat doe je niet bij de rest. Oh. Meneer Sonneveld, uh, nee. uh, Voor deze. Okay. Um, nou, de spelregels heb ik net al uitgelegd. Ja. Uh, hou het sportief. Ja, inderdaad. Uh, ja. Hans. Uh, ja, nee, ik zou de spelregels even, even doen. Uh, we hebben het er uh, van tevoren al over gehad. Uh, probeer kort maar krachtig te argumenteren. Niet uh, helemaal gaan uitbreiden. Want die worden afgekapt door onze technicus Maya Kop. Welkom, Maya. Uh, Laat gaan uitpraten, is ook belangrijk natuurlijk. En, uh, nou ja, goed, de presentator zal bij een reactie de spreker aanwijzen. Maar dat misschien dat uh, een gewone discussie ook uh, aardig zou kunnen zijn. En blijf vooral positief, dat is voor iedereen eigenlijk. Uh, ja, dat moeten we wel in deze tijd natuurlijk. Hè. Oké, okay, we hebben de mensen voorgesteld. Uh, uh, jij zou een item doen, uh, Nou, ik, ben. ik wil ze eerst even allemaal zichzelf laten voorstellen. Want er zijn de, ja, dat is wel handig. De, ja. de stemmen ja. zijn dan herkenbaar voor de luisteraars. Ja, dat is ook waar, ja. Zo, We beginnen bij Zo, Karim. Ooit. Ja, uh, ik ben Karim Aghabali. Uh, ik zit al acht jaar in de gemeenteraad voor uh, GroenLinks. Wat wil je nog meer weten, Ben? Niks. Nou, mooi. Zo, het gaat erom dat mensen thuis jullie stemmen straks kunnen herkennen. Mike Koper, Partij van de Arbeid. En ook met tweede periode net als Karim. Ja, mijn naam is Sven Drommel. Ik ben uh, 31 jaar. Sandvoorter uiteraard. En inmiddels uh, vertegenwoordig ik al uh, bijna vier jaar de Zandvoortse VVD. Hm. Uh, Ronald van Tichelen, 73 jaar jong. Met uh, de tweede termijn bezig als uh, raadslid. En uh, inmiddels fractievoorzitter sinds vertrek van de heer Deen. En ook ja. nog uh, statenlid. Voor de PVV. Voor de PVV, ja. De... ja, ja, ja, ja, ja. Inderdaad. En dan hebben we nog... Giel Hermsen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Van D66 Zandvoort en Bentveld. Ik ben al van de derde periode ben ik bezig. Dus ik doe het nu elf jaar. Bijna 12 jaar al. Bijna 12 ja. jaar. Zo. Ja. En uh, nee, ik ben 42 en, uh, en uh, getrouwd met de Zandvoort. Nou, dan kan je nog wel uh, vijf, jaar door, denk ik. Ja, denk ik. Maar dat valt niet ja, gebeuren. geloof ik ook niet. Nee, niet. Goed. Uh, dit was een uh, mooie introductie, zodat jullie allemaal uh, goed te beluisteren zijn uh, voor de mensen thuis. Ik ga gelijk naar het uh, volgende item. Want we zitten hier natuurlijk als uh, um, Zandvoortse politici met een landelijke achterban. Um, heeft die landelijke verkiezing straks ook uh, uh, invloed op volgend jaar maart? Nou, dat hoop, dat hoop ik van harte van wel. Ga je dat ook promoten dan? N nou, zeker. Kijk, waar we, van, waar we vandaag nu staan... Uh voor de, de landelijke verkiezingen staan we ook voor in de, in de gemeente. Alles wat daar in Den Haag gebeurt... heeft direct invloed op de portemonnee van de gemeente. Mm -hmm. okay. En zaken als zorg en defensie en die kosten waar we straks vast nog op komen... die komen nog. Die hebben ook direct te maken met onze mensen. Dus de koers die we gaan bepalen woensdag, dat heeft invloed. Verder kies je, denk ik, gemeentelijk vooral... ook meer op bekende personen. Ja, want uh, de gemeenteraadsverkiezingen die zijn altijd uh, heel anders... tenminste de uitslag uh, dan, dan de landelijke verkiezingen, hè? Ik bedoel, als je, als je weet dat vorig jaar of uh, in 2022 hadden we bij de, bij de landelijke verkiezingen. Uh, 200 stemmen voor de CDA. En, en ze zitten nu met drie man in de, in de raad. Dus. Maar goed, uh, er heeft er mee te maken natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Iemand anders nog er hierover? Ja, we gaan helemaal rond. Oké. Okay. Oh, ja, zeker. Ik heb er ook wel uh, iets op aan te merken. Uiteraard heeft het wel uh, effect. En dat zien wij uh, zelf in ieder geval ook. Dat uh, ja, de, de impact hoe landelijk gaat, dat dat ook invloed heeft op uh, uh, ja, het succes uh, in de gemeente. Alleen wat natuurlijk wel zo is, is tussen oktober en maart zit ongelooflijk veel tijd. En over het algemeen gaat het op, om het moment zelf. Dus ja, terwijl het nu bijvoorbeeld bij de ene partij iets minder kan gaan, kan dat zo uh, ja, over toch wel bijna een half jaar totaal tegenovergesteld zijn. Je hebt mij wel laten weten dat je uh, op sommige vlakken iets anders denkt dan landelijk. Uh, dat is uh, zeker waar, uh, want ik zit hier uiteraard uh, voor ja, Zandvoort en uh, ook Bentveld... want die maakt ook uh, onderdeel uit Zeker, van, uh, zeker. gemeente Zandvoort. En uh, om een van die voorbeelden te noemen... Uh, dat is bijvoorbeeld de verhoging van uh, de BTW ook voor logies. Nou, daar hebben we ons in ieder geval als uh, Zandvoortse VVD... maar uiteindelijk ook vanuit uh, uh, Noord-Holland ongelooflijk sterk en krachtig gemaakt... om dat uh, in ieder geval niet doorgang te laten vinden omdat juist zandwoord ongelooflijk erg afhankelijk is van toerisme. Um, nou en daar hebben we ook mee gestreden met meerdere gemeentes. Maar helaas heeft dat landelijk het niet gehaald. Ja, en daar leggen wij ons niet zomaar bij neer. Dus wij blijven in ieder geval daar in ieder geval tegen strijden. Oké, okay, te... houd de aandacht. Uiteraard. <laughs> Ronald. Uh, ja, het heeft natuurlijk uh, invloed. Maar het stemgedrag van mensen is uh, heel vaak in beweging. En je hebt natuurlijk lokale partijen die het beeld kunnen vertekenen. En dat gebeurt hier ook. En ja, waar je voor staat landelijk, daar sta je hier natuurlijk ook voor. Hè. Je wil gewoon een veilig, welvarend land met een menswaardig bestaan voor iedereen. Met behoud van eigen cultuur. Dat is in feite de basis. Mm -hmm. nou, we hadden ooit een verkiezingsprogramma van 1 à 4'tje. Nu zijn het 41 à 4'tjes. Dat niemand gaat lezen natuurlijk. Dus ja... Uh, ...het heeft invloed, maar het zit altijd in beweging. Oké. Okay. Ja, het is heel duidelijk dat landelijk altijd invloed heeft op lokaal. Dat zie je bij ons heel sterk. En we moeten zeggen dat de vorige periode we echt heel goed gescoord ondanks, zeg Ondanks maar, de landelijke verkiezingen in zijn trend. En wat je wel gewoon ziet is dat D66 altijd gewoon eenduidig beleid voert. Zowel lokaal als, uh, als landelijk. Zoals bijvoorbeeld ook die BTW-verhoging. Daar was onze partijgenoot Joost Sneller echt heel duidelijk over... van dit moet echt uitgezocht worden. We weten niet wat de return is. Het verbaast me dan ook dat de VVD er anders over denkt eh, lokaal. Aangezien ze dan toch eh, 1,6 miljard in de begroting missen. En wij hebben dat van tevoren al aangegeven. Dat mensen mm. zeiden van ja, dit is gewoon onmogelijk. En wat je dan ziet, dat hoe andere partijen dan mee aan de haal gaan. Ja, wij hebben in ieder geval gelukt om... Eh, het is ons in ieder geval gelukt om eh, cultuur te behouden. Dus daar zijn we trots op. Oké, okay, ik zag ik net gaan, een uh, vinger omhoog gaan bij uh, Maaike. Nee. Oh, uh, op, op wat... Uh... Ja, ik dacht hier, uh, terwijl Sven pak wilde jij reageren, geloof nee, heb ik? Gemist. Nee. ik het gaat wel om die... Uh, toe, uh, ik wil wel iets zeggen op wat Michiel zegt. Ja. Uh, want inderdaad, de, de, de belasting uh, op de logistiek dat is om meer redenen heel belangrijk. En daar heb, heeft de Partij van de zich in de Kamer... met GroenLinks ook uh, zeer sterk voor gemaakt... om dat weer uit de begroting te krijgen. En dat, wij, er is ook zelfs een uh, motie ingediend... Uh, uh, en, en achter de schermen hebben we ook met elkaar samen met Lars Kere, de wethouder, daar, daarover uh, vergaderd. Om te proberen de economie namelijk moet je zo sterk mogelijk halen. Dus dat is nou eens een voorbeeld van een landelijk uh, besluit wat lokaal enorme impact heeft. Ik zie je vinger omhoog aan bij uh, Sven. Ja, ik wilde er toch eventjes op uh, reageren. Want uh, inderdaad is een motie uh, bijna ingediend en dat is toch wel een gemiste kans. Want die had het gehaald kunnen hebben. Dus we hadden in ieder geval iets op landelijk niveau voor Zandvoort kunnen bereiken. Maar dat is helaas niet gelukt. Nog één, een, een korte reactie. Ja, dat snap ik hoor, want we kunnen het hier uren over hebben. Dan gaan we ja, dan blijf doen. jij er nou weer aan. Maar de, de, de, die moties <laughs> inderdaad, die, die, die lag er klaar voor. Maar de, de doorberekeningen van de dekking ontbraken. En het is, als het gaat om het begrotingsplan, dan kan dat niet ingediend worden op die manier. Michiel? Ja, nog even heel snel. Wat, uh, wat belangrijk is... Ik hou de tijd in de hand ja, Zeker, ja, ja. zeker. Nee, Wat echt wel belangrijk is om te weten... is dat de minister al een toezegging had gedaan... omdat inderdaad die berekening er niet was. Daarom hadden we ook van tevoren al aangegeven... van zorg nou dat die berekening er is... dan weten we waar we over beslissen. Mm -hmm. Gewoon landelijk, hè? En dat is niet gedaan. En als je dan met een motie komt, we willen alsnog die berekening hebben. Dan moet je wel concreet zijn? Dan moet je gewoon ook uitgaan van een stukje morris. Namelijk dat die berekening komt. En als die niet komt, dan moet je de minister achter zijn broek aan zitten. Want dat okay. is een beetje hoe het spel gespeeld wordt. dat komen. klopt. Daarom is het ook niet ingediend die motie. SP heeft hem wel ingediend. En wij zeiden: nee, dit is niet de afspraak. We wachten op de berekening. Klopt. Nou, nou dan zijn we daar uh, doorheen. Dan kom ik toch wel bij een punt, Hans. Ja, de afgelopen twee jaar, want helaas is vier jaar niet volgemaakt met dit kabinet. Daarom zijn er weer verkiezingen. Is de uitslag? Nee, wat, heeft de partijen, wat hebben de partijen gepresteerd in de afgelopen twee jaar? En dan begin ik bij Ronald, want voordat je aangevallen wordt op wat ze gepresteerd hebben, zeg maar. Nou, pogingen om te presteren, die zijn er natuurlijk uh, geweest. Uh, met name uh, Marjolein Faber, uh, wat ik uh, dan uh, nogal op pittige dame vind. Maar, uh, maar een goede minister, vond je het ook al niet? Uh, ja, nou kijk, weet je wat het is in Den Haag? De ambtenaren maken de dienst uit en de minister is de winkelbediende. En die cultuur, die, die, die, die botst, want je hebt gewoon te maken met nogal wat tegenwerking... Ik kan me niet voorstellen dat al die ambtenaren in Den Haag zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen om mevrouw Faber te helpen. En het resultaat is daar dan ook naar. En dan moet je weglopen, zeg maar. Als... Nou ja, weglopen, dat woord wordt vaak gebruikt, ook ten onrechte. Want dit in het verleden is gebeurd, er wordt iedere keer geroepen, meneer Wilders was weggelopen. Dat was helemaal niet waar, er zat een andere partij achter, ga ik niet eens noemen, om het een beetje gezellig te houden. Maar... Uiteindelijk heeft Geert zelf gezegd... van ...ik had, ik had eerder de stekker eruit moeten halen. Hmm. Hij heeft het erg lang volgehouden... ...en dat ben ik met hem eens. Ja. Wil iemand hierop reageren? Uh, over zeg, misschien Karim? Ja, het probleem is daarvan wel een beetje met... ...ik had de stekker eruit moeten trekken... ...dat je daarmee wel het land gijzelt. Dat betekent namelijk heel simpel gezegd... ...dat we nu weer nou, minimaal een half jaar... ...ik ben heel optimistisch geen, geen beleid hebben... ...totdat er weer een nieuw kabinet ja. zit... ...en dan kunnen we weer verder. Als we elke keer maar de stekker eruit trekken... Dan ben ik benieuwd waar wij met het land eindigen. Want dan hebben we helemaal geen beleid meer. Hmm. En er was nog blij. Oké, okay, nog een heel even korte reactie van Maaike. Nee, oké. Okay. Ja, nee, ik vind het in, in principe ook wel uh, ja, fijn om te horen... dat uh, de PVV aangeeft ja, in ieder geval geen leiderschap te kunnen tonen. En niet de ambtenaren achter zich te kunnen krijgen... en zich ja, als een ware uh, aansturing en leider over die uh, ambtenaren weten, weten te werven. En die in ieder geval voor zich laat werken. Want dat vraagt natuurlijk ook een bepaalde ja, kennis en kunde. En ja, het is in ieder geval goed dat je ook kunt toegeven uh, dat je daar ja, uh, steken in hebt laten vallen. Oké. Okay. Maar goed, uh, het is natuurlijk zo dat uh, alle andere partijen hebben ook uh, meegedaan in uh, de afgelopen anderhalf, twee jaar. Wat heeft bijvoorbeeld Mike uh, Partij, Partij van de Arbeid? Uh? Uh, mag, mag ik even terug? Want voordat uh. Mike gaat vertellen wat de GroenLinks PvdA gepresteerd hebt wil... Uh, Rona nog even kort reageren op de, op de opmerkingen. Ja, nou, kijk, wat in de politiek heel veel gebeurt, is vreemd mee. Hè? Van uh, weglopen, je, mm. je, je, je krijgt niks voor elkaar. En eerst ga je iemand zitten, zitten tegenwerken... en daarna ga je hem verwijten dat hij niks voor elkaar krijgt. Okay, dus dat ja. is natuurlijk zo, zo hypocriet als te kleren. We hebben 37 zetels van de 150. Dus je hebt medewerking van anderen nodig. En als je medewerking niet is, dan gaat het niet nee, gebeuren dat, ja, dat is logisch. Dan gaan we terug naar het presteren van de partijen... Uh, wat GroenLinks en... Heel goed wat uh, meneer Van Tegelen van de PVV zegt. Je hebt elkaar nodig. Je moet dat het samen doen. En dat is een beetje in tegenstelling met, uh, met de laatste periode. Uh, maar als je kijkt naar partij, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Die hebben natuurlijk in de oppositie gezeten. Dat is een ander verhaal dan dat je in het kabinet zit. Dan maak je het plan en dan heb je een meerderheid. En dan uh, zorg je ervoor dat die wetten naar de Kamer komen. En dan heb je al van tevoren, als het goed is, samengewerkt om te zorgen dat je daar draagvlak voor hebt. Er schieten me maar een aantal dingen te binnen toen ik die vraag las. En dat is een van de allerbelangrijkste zaken waar wij, uh, vind ik, voor vrouwen mee bezig zijn... ...is dat we femicide op de kaart hebben gezet. Dat er zorg, gezorgd wordt dat de wetgeving naar, de, uh, naar het Spaans model naar de Kamer komt. En dat is aangenomen ons voorstel. En dat is ontzettend belangrijk, omdat wij in Europa en in de wereld ook... Uh, uh, uh, ...als het gaat om geweld tegen vrouwen staan we op een heel naar lijstje. En dat willen we niet. Dus dat is bijvoorbeeld één. Een andere is de buffelboete. Uh, er is, uh, bij het begin van het jaar is er natuurlijk... Uh, als het gaat om het belastingstelsel... zijn er bepaalde voordelen. Uh, uh, er wordt elk jaar weer gekozen hoe valt het uit. En wat blijkt nu, dat voor de laagste inkomens... het uh, aanstaande januari gaat het echt heel slecht uitpakken. Nou, De FNV heeft daar terecht ook aandacht voor gevraagd. En wij hebben dat in de Kamer opgepakt. En ook dat voorstel hebben we... Binnen, binnengehaald. En dat vanuit de oppositie, waar je niet die vanzelfsprekende meerderheid hebt, is dat heel hard werken achter de schermen, vooral, want alleen samen kom je vooruit. Oké, okay, okay. dankjewel. Um, ja, we gaan even naar uh, Sven. Mm. Want de, Kijken de, wat de VVD. De, de VVD zat natuurlijk in de coalitie en uh, je zit eigenlijk nog steeds in de, in de onthoofde coalitie, zeg maar. Hoeveel de VVD het, uh, het heeft gedaan de afgelopen 2,5 uh, jaar was het, hè, geloof ik? Ja, dat uh, zou ongetwijfeld kunnen dat dat uh, de tijdspanne is. Nou moet ik ook eerlijk bekennen dat ik me afgelopen 2,5 jaar vooral op de gemeentelijke politieke... Ja, begrijp ik. Focus. Maar je volgt natuurlijk de landelijke ook naam, neem ik aan. Ja, en daar zie, die ik, grote vooral, dan. Uh, daar zie ik vooral uh, heel veel ja, verbeterpunten. En in principe ja, is het natuurlijk zonder van die periode dat niet hetgeen uh, ja, bereikt is wat we hebben willen bereiken. Als het bijvoorbeeld gaat uh, om stappen op... Uh, Woningbouw, Maar tegelijkertijd zie je wel dat er zaken wel zijn bereikt. Als het bijvoorbeeld gaat om het budget wat nu eindelijk beschikbaar is straks voor Defensie. Omdat we toch hebben gemerkt ja, dat we niet uh, zomaar in veiligheid leven. Dat dat niet vanzelfsprekend is. Dus dat soort zaken zijn wel uh, bereikt. En ik zie de afgelopen periode vooral ook uh, ja, als een grote les. Een les dat juist die samenwerking ongelooflijk uh, belangrijk is. En dat je... Vooral partijen moet zoeken die ook bereid zijn om die samenwerking uh, ook aan te gaan. Maar goed, je zegt samenwerking, maar uh, uh, het is al bekend dat uh, niemand met de PVV wil uh, sa samenwerken, als we het toch over samenwerking hebben. Ja, ik kan me. Ja, ja. Ik, ik ben in ieder geval niet uh, bij die, bij die overwegingen uh, thuis geweest, maar ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat je jezelf uh, ja, twee keer tegen dezelfde. Uh, uh, Steenstoot en helaas uh, niks kan, uh, in ieder geval niet de geen, dingen kan bereiken die je met elkaar wil bereiken. Ja, dat je dan toch een andere aanpak ja, uh, ja. moet gaan doen. Want ja, als je doet wat je deed, ja, dan krijg je dan, wat je kreeg. En dat ik denk dat iedereen ja. dat alleen maar kan uh, beaan Ja, toch nog gaat, even. Uh, ja, ja. Hey, heel even kort, want het gaat wel moeilijk worden, want je sluit de PVV uit, maar je werkt <coughs> niet met GroenLinks PVNA. De PVV is niet uit, maar dat gebeurt er. Dat allemaal. heeft mevrouw uh, Juscus hardop gezegd. Nou, je kan altijd samen met het CDA, die hier is, helaas. Uh, Ronald, wil je even kort reageren? Want we moeten nog naar Michiel. Ja, dan gaan we moeten we nog naar Michiel. Ja. Nou, het is uh, voor ons heel simpel. De PVV sluit helemaal niemand uit. Want net wat mevrouw Koper net zegt, je moet het samen doen. En je moet niet met elkaar bezig zijn. Je moet met, bezig zijn met wat goed is voor het land. Goed. Oké, okay. Michiel, uh, D66. Ja, wat heeft D66 de afgelopen tijd... Uh... Ja. Bereikt. Nee. Je kan beter vragen, wat hebben we niet gedaan? Ja, oké. Nou, okay. dat is heel weinig. <laughs> dat dat ja, We ook. hebben we heel veel gedaan. <laughs> Kijk, we zijn, ik, denk, ik ga vanuit dat mevrouw Koper het had over het beleid van femicide op de kaart. Zet niet femicide zelf, want dat is juist waar we tegen zijn. Ja. Uh, maar wat hebben we gedaan? We hebben de herinvoering van de baasbeurs gedaan. Uh, bescherming tegen tech-giganten, zoals uh, Google, TikTok, uh -huh. Instagram voor kinderen. Schoollunches hebben we behouden. Zo'n 166 miljoen uh, wat, de, wat de overheid wilde bezuinigen op schoollunches. Uh, investeringen op cultuur hebben gedaan. Dat hadden we net ook over die btw-vlagen die we teruggedraaid hebben. We hebben herinneringscentra ingesteld. Dat is ook voor Westerbork en dat soort zaken. Uh, we hebben heel veel gevraagd over uh, erfgoed en geschiedenis. Waaronder bijvoorbeeld herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het ketelkotie en mm. et cetera. Uh, lage btw-tarief voor op cultuur. Dat hebben we het net al genoemd. Borstkankerzorg. Daar hebben we ons breed aangenomen. Mede geïnitieerd door ons. Moest het kabinet aan de slag met beter zorg voor vrouwen met dicht borstweefsel. En ook met uh, nieuwe technieken zeg maar, erop. Dat hebben we ook gedaan. We hebben ons zelfs ingezet voor de welzijn van boeren. Dus die met nou, dat is een heel hele uh, uh, ja. ja, Misschien dat je nog iets uh, kunt zeggen wat jullie niet gedaan hebben. Ja, dat is bijna. <laughs> bij ja, met... Kom, Kom hier niet toe. Even los, feit, even los van het feit dat we een hele democratische partij zijn... die echt ook niemand uitsluit. Uh, behalve mensen die andere mensen uitsluiten. Uh, zitten wij, zijn wij ook wel een partij van de inhoud. Huh. Dus je krijgt van ons altijd een onderbouwd voorstel. Vanuit de inhoud uh, gaat ...geargumenteerd, waardoor er vaak ook raadsbrede zaken worden aangenomen. Mm. En, en niet alleen raadsbreed, je ziet het ook in de provincie... ...je ziet het ook in de Tweede Kamer naar voren komen... ...dat als er wat gedaan wordt, dat dat echt breed gedragen wordt. Je ziet zelfs voorstellen, omdat die inhoudelijk zo goed zijn... ...dat de PVV ook met ons meegaat. Dus het is helemaal niet zo gek wat wij doen. Nou, dan kunnen we wel samen met het PVV regeren. Dat is een ja, ja mooie. maar de, dat, dat gaat dus niet. Dat Want als je dus niet. op bepaalde dingen, zeg maar, bepaalde Nederlanders ook nog ja. steeds blijft uitsluiten... Ja, ...dan ja. sluiten wij jou natuurlijk ook uit. En dat is een ja. beetje wel hoe het werkt. Reactie van Ronald? Uitsluiten, uh, Ronald. Ja, dan gaan we weer. Dat is het bekende vreemde. Uh, wij sluiten niemand uit. Maar we zijn wel volksvertegenwoordigers voor het Nederlandse volk. We zitten, hier, we zitten in Den Haag, in, in, in Nederland... voor het belang van de Nederlanders. En als je dan trouw hebt gezworen aan de grondwet... inclusief artikel 1 over gelijke behandeling... en je houdt je daar niet aan... en gaat andere mensen bevoordelen... Maar zeg ja, maar de buitenlanders, dat zijn toch ook. Uh, tenminste, de ik heb geen rekening aan buitenlanders. Nee, maar ik ben dat, zijn, dat zijn toch ook Nederlanders, of niet? Of zie je dat fout? Die kun je het Nederlanderschap geven en wij zijn een dan land. Dan hebben ze net wel recht als andere Nederlanders. Een hele grote toch? kans maakt, als je claimt asielzoeker te zijn. om dan ook die status te krijgen, namelijk 85 procent. Hmm. Dat is het hoogste percentage van de hele EU. Ja. En bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. Heel veel Oekraïners die hierheen komen, die komen niet uit Oekraïne, maar die komen uit een ander EU-land. Maar die hebben een whatsappje gekregen van een kennis of familie van, joh, je moet hier zijn. Ja. Wij zijn een migrantenmagneet. Ja. En het kost enorm veel geld en het gaat altijd ten koste van de eigen bevolking. Ja, Dat kan niet tot, anders. Ja, tot slot even, Karim, wil jij hierop reageren? Want jij had in de, <lacht> de laatste raadvergadering daar ook een, uh, zeg maar een emotionele uh, oproep om... Uh, een persoonlijke oproep, ja. Ja, een persoonlijke oproep. Ja, je, ik vind het altijd zo moeilijk. Ik ben zelf ook een, uh, een zoon van een migrant. Uit Mijn vader komt daar vandaan. Mijn vader is top geïntegreer, geïntegreerd. Heeft zijn eigen uh, snitzelzaak in de, de Halterstraat, uh, bijvoorbeeld. Uh, ik vind het altijd zo'n zo monddiscussie. Ik, ik voel me steeds minder ook Nederlander, om heel eerlijk te zijn. Vanwege dit soort opmerkingen. Hmm. En weet u, het is heel mooi en het punt wil ik eigenlijk ook wel maken. Meneer Van Tichelen die doet dit soms zo op deze manier zeggen... Het enige nadeel is alleen, dat, of het voordeel is ook alleen... dat meneer van Tichelen ook uh, een andere kant laat zien in zijn land, Namelijk dat hij ook open staat om samen te werken. Als de PVV nou eens een keer dit punt weg zou laten... en niet de hele tijd maar benadrukt dat er verschillen zijn... tussen mensen die hier gewoon horen te zijn, artikel 1 van de grondwet... dan hebben we misschien in de PVV wel een samenwerkingspartner op zorg... of economie, noem het allemaal op. Dus ik snap niet waarom de PVV altijd maar de kaart blijft trekken... van dat de buitenlanders het uh, probleem zijn... Hmm. Terwijl ze heel veel problemen kunnen oplossen. Als ze het ene punt innemen. Want ik hoor meneer Hermsen dat net al zeggen. Van er is één probleem met de Pvv, Dat is dat ze anderen ook uitsluiten. Uh, als ze dat weghalen, dan is er helemaal geen probleem meer. Dus de oproep aan meneer Van Tegelen is... Uh, bel meneer Wilders. En zeg meneer Wilders, stop eens met dat uh, gebrabbel over in dit geval de buitenland. Ja, of de nee, heer Van Tegelen. Naar de uh, landelijke politiek. Dat zou misschien ook nog uh, wil, een zijn. Voordat meneer Van Tegelen er is, wil ik toch één ding zeggen. Want ik heb uh, eergisteren naar het debat gekeken. Uh, SBS6 debat was het geloof ik en daar ging het dus echt over het islamiseren van Nederland. Zijn dat de luiden die jullie uitsluiten? Uh, nou, kijk. Als iets al 14 eeuwen gaande is... met tot nu toe... en de teller staat nog niet eens stil... met mm. 300 miljoen dodelijke slachtoffers... Hè, sinds het jaar 622... als je een beetje daarin verdiept... als je weet wat er nu in Syrië gaande is... in Nigeria... waar gewoon massaslachtingen <tus> plaatsvinden... waar niemand het over heeft... en allemaal in de naam van... ja. En natuurlijk, het is maar 0,2% van het totaal. Hè? Maar ja, het zijn anderhalf miljard moslims. En hmm. 0,2% is 300.000 man. Dat is ik weet niet hoeveel Bataklan. Dus dat moet je niet Jij wilde er nog even op ja, Laat even. Uh, uh, nog even afmaken over het, uh, over het getal. Uh, je noemt een aantal getallen. Hoe, wat is het getal in Nederland dan? Nou, dat moet je zo laag mogelijk houden, liefst nul. En wat is het nu? Nou, ja, uh, oh. nog ongeveer nul. Houd het alsjeblieft zo. Okay. Maar kijk, het, is, het gaat sluipend. Hè? Kijk, kijk wat er in Iran is gebeurd. Hè? Wat daar veranderd is. Kijk wat er in, uh, in Turkije is gebeurd. Mm -hmm. Dat was 49% dat was christen. Nou, we gaan niet 49%. even naar de buitenlanden, maar Ja, buitenland. Uh, ja. Want we raken een beetje in de tijd. Ja, dus we gaan zo dit is, dit is Dit is eigenlijk gewoon en heel even Meneer Van Tichter heeft het hier over het jaar 600. Dan vergeet je ook, 622. Ja, maar dan vergeten we ook even de kruistochten. Bijvoorbeeld. Dat was voor mij ook in de naam van ja. geloof uh, een ander deel van de wereld helemaal uit worden. Vind ik prima om dat allemaal zo te noemen. Lekker heel ver terug gaan in de cynisme, maar heb dan wel wat feiten goed. Oké, okay, nou ja, goed. We gaan uh, dit even afsluiten. We, we gaan, gaan, uh, muziek, we gaan uh, muziek draaien van Moya. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Verder met de, de politici uit Zandvoort. Um, er is veel gezegd over uh, de zorg. Er is veel gezegd over defensie. Defensie moet veel meer geld hebben. En ik lees in een aantal uh, partijprogramma's... dat de, de, de zorg daar een beetje de dupe van gaat worden. Dus de vraag is eigenlijk uh, zorg of defensie. En ik wil graag van iedereen een korte reactie. En daarna kunnen we discussiëren. Zorg. De veiligheid is uh, de basis... Ja, uiteraard zorg, want uh, we hebben te maken met een imaginaire vijand. Uh, wij vinden beide. We gaan geen een onderscheid te maken. Um, ook in jullie partijprogramma okay. heb ik uh, gezien, hè. er gaat geld naar zorg en er gaat geld naar uh, defensie. Um, jullie willen het eigen risico op 3,85 houden. En er zijn andere partijen die willen dat uh, 4,40 houden. VDA, die gaat omhoog, bijvoorbeeld VVD. Ja, Wat we eigenlijk uh, zien in Nederland is dat we een ongelooflijk mooi uh, zorgstelsel hebben. En ongelooflijk uh, ja, beha goede behandelingen. Dat we ook zien dat we een ongelooflijk hoge levensstandaard hebben. En ook uh, bijpassende levensverwachting. Dat is natuurlijk heel erg uh, mooi en heel erg fijn. Maar we zien tegelijkertijd ook uh, dat als we op deze manier uh, door blijven gaan. Dat er straks in 2050 dat een derde van de mensen in de zorg moet werken om in ieder geval hetzelfde te kunnen blijven bieden. En dat is gewoon niet realistisch. We zien dat van tevoren al aankomen. En daar moet je op uh, acteren. Okay. Dus er wordt altijd... Ja, als we het over frames gaan hebben... dan uh, hebben we er hier weer eentje. Als een bezuiniging op de zorg. Maar dat is niet zo. Alleen de groei die erin zit... die wordt enigszins afgevlakt. Hij wordt zodat bevroren niet, bij de VVD. Zodat we, zodat, zodat we niet alleen uh, nu goede zorg hebben... Maar ook straks in de toekomst. en ook nog andere dingen kunnen doen. dan al ons geld besteden aan de zorg. Maar. In okay, ja, mag je, mag even? heel even, mag ik ja even. want in 2024. is er 155 miljard euro naar de zorg gegaan. Is, dat zou toch minder kunnen? Hè? Er is, uh, uh, en, en dat is dan. Uh, uh, de geestelijke gezondheidszorg. en de jeugdzorg. dat is al 25% van dat bedrag. En dat schijnt nog te kort te zijn. Je kan toch zo niet doorgaan, lijkt mij, toch? Ik wil nog even terug, uh, dat nou, klopt. Maar ik zie dat Sven daar niet direct een antwoord op heeft. Ik uh, heb overal een antwoord op, uiteraard. <laughs> nee, wat we in ieder geval ook uh, zien is dat uh, ja, zorg ook wel passend moet zijn. En ook hier in uh, Zantwoord hebben we ook uh, ja, afspraken gemaakt... om bepaalde ja, problemen die aan worden gemerkt als problemen... om die ja, te normaliseren. Want niet alles is zozeer een uh, probleem. Uh, en op die manier heb je juist wel uh, ja, meer tijd en budget om voor de degene die dat echt nodig hebben, om wel die zorg te kunnen bieden. Ik uh, ga even naar uh, Ronald, want die, die veerde ook op. En bij jullie heb ik uh, eigenlijk geen getal gezien, maar wel dat de tandarts terugkomt in het basispakket. Ja. Hoe denken jullie over zorg? Nou, kijk, de zorg is veel duurder dan nodig is, om verschillende redenen. Eén reden is dat veel zorggeld gaat niet naar zorg, maar naar administratieve verplichtingen. Hè? En het is gewoon een... Uh... Een, een managementsprobleem, de angst voor onbeheersbaarheid. De meeste zorgmedewerkers zijn ongeveer de helft of soms zelfs meer bezig... Mm -hmm. met vastleggen wat ze allemaal hebben gedaan. En, uh, en het management, ja, dat die, die krijgen goed betaald. En er is heel veel van, daar zit ook groei in. En dan heb je nog iets. Dat eigen risico, dat zorgt ervoor dat je zorgmijdes hebt. Kijk, voor de een is 385 euro niet veel, maar voor sommige mensen wel. Dus die durven dan niet naar de dokter te gaan, uit angst voor die eigen bijdrage. De dokter is gratis nog, toch? En de dan, ja, maar het vervolg kan ja, natuurlijk je wordt doorgewezen ja. en dan ben je aan de beurt. Ja? Dus die mensen die gaan er met een kleine klacht gaan ze niet naar de huisarts. En dan de klacht die ze hebben, die wordt erger. En daarna wordt de zorg die dan moet worden verleend, wordt daardoor duurder. Want heel veel ziektes, met, met name een hele nare ziekte... de kans op genezing neemt heel erg toe naarmate je er eerder bij bent. Dus wat doen jullie die met de zorg? We zijn gewoon fout bezig. Op wat zorg? doen jullie met het eigen risico? Of toch? Ja, in het beginsel wel. Ja, maar dan, ik, maar uh, kijk, we hebben ook mensen. En dan gaan, dan gaan we weer met artikel 1. Er zijn mensen in dit land die, die weten niet eens wat het is, eigen risico. Ja, dat zijn mensen die gratis zorg krijgen. Ik, uh, maar dat mag ik dan weer niet zeggen natuurlijk, want dan ben ik weer... Een... <lacht> nou, je, je, je <totstitie> ik heb het zie Maritje Koper, uh, of uh, Karim wil uh, uh, reageren. Uh, GroenLinks PvdA, die schaft het eigen risico stapsgewijs af. Klopt. Dus, uh, en waar komt geld vanaan, nou? dat geld vandaan? Dat geld komt voor een deel vandaan uit dat wij bijvoorbeeld... Uh, niet meteen tot en met uh, 2030 ons defensiebudget helemaal inkleden. Uh, dat is een deel waar het geld vandaan kan komen. Uh, we weten niet oh, in 2030 hoe de wereld eruit ziet, zo simpel is dat. Uh, maar nog veel belangrijker, um, ik denk dat meneer Van Tichelen wel een heel goed punt maakt. Het probleem in de zorg is heel erg, de middenmanagers, uh, de bureaucratie, uh, daar valt echt nog geld bij weg te halen. Uh, het valt niet weg te halen bij de GGZ-zorg GGZ of bij de, bij de, bij de langdurige uh, zorg. Dat zijn echt de mensen die het nodig hebben. We zien nu al heel veel problemen. Volgens mij is de dienst de anti-terreur-eenheid in Nederland. Mm -hmm. Die rukt vaker uit voor uh, verwarde personen. Dan dat die uitrukt nu voor uh, terreurdreiging. Mm -hmm. Wat op zich goed is dat er weinig terreurdreiging is hoor. Maar dat, dat zegt natuurlijk al genoeg over de staat in dit land. Ja. En om dan nog meer te gaan bezuinigen op zorg en specifiek op die. ...component van zorg, dat lijkt me heel erg onverstandig. Daarnaast is het wel interessant om te horen... ...dat de VVD en D66 eigenlijk het basispakket gewoon dichtgooien. Uh, en dan wordt er wel gezegd van ja, uh, dan gaan we die medicijnen... ...gaan we er wel bij, bij betrekken. Maar waar hou je dan het geld vandaan? Nou, dat, dat, gaan ook we, dat gaan we wellicht wel horen, want uh, Michiel wil ook reageren. Ja, ik D66. zal het toch maar even doen voor de mensen die inhoudelijk echt snappen... van hoe het werkt. En dat, zijn, oh. uh, dat ben ik onder andere... ...omdat ik heel lang uh, bij een ziekenhuiszorg heb gewerkt, ook aan de financiële kant... Dus dat denk ik wel van lang om even te zeggen. Nou, vertel. Ons stelsel is inderdaad uh, behoorlijk verkrampt. En dat heeft inderdaad te maken met hoe grote hoeveelheid kosten. En dat zit hem in het feit dat er eigenlijk... ...de, periode hiervoor, de periodes hiervoor ontzettend veel is bezuinigd. En wat je dan krijgt is stelselmatige problematiek. En we hebben dus nu een eigen risico nodig... ...omdat we eigenlijk willen zorgen dat de mensen die geen zorg nodig hebben... ...niet op, in die rij staan zeg maar, van die zorgverleners... ...die wel zorg moeten verlenen aan degene die het echt nodig hebben... Dat zegt elke zorgeconoom die er bestaat, geeft dat ook aan. We hebben dat nodig, we hebben zo'n portaal nodig... want we hebben te weinig mensen en er wordt te veel zorg gevraagd. Dat, dat zijn die dingen. Wat we ook hebben gezegd, is van, en dat is het vervelende... met die berekeningen van het, het CBP-centraal planbureau... die hebben, bieden twee keuzes, of bevriezen of niet. Als je, en dat stond volgens mij nog in het Haams Dagblad laatst... ook een zorgeconoom die daarover geschreven had... dat je eigenlijk bijna geen uitgangspunten hebt... om die berekening door te laten voeren... Dus elke partij die zegt dat ze geld overhouden op de zorg, is gewoon gebakken lucht. Niemand houdt geld over op de zorg. Uh, want dat gaan we gewoon niet redden. En wat wij zeggen, is de nuance. Even die, die, die, die ander perspectief Bill, op. Dat als er een medicijn is wat beter past, beter werkt en goedkoper is, dan moeten we hem zeker vervangen. Okay. Want dan moet, is die wetenschappelijk onderbouwd. En dat is die standaarde die bij ons zo, en zoals de VVD zegt, ongelooflijk hoog is. Hij is hoog. Mm -hmm. Maar dat zijn juist de standaarden die je dan wil bewaren. Okay. En je kan voor de rest keer naar onze berekening kijken hoe het werkt. Wil jij reageren Sven? Ja, ik vind het in ieder geval wel jammer dat we nog niet hebben gehoord... waar dat geld vandaan uh, moet komen bij de linkerkant... die het eigen risico wil afschaffen. Uh, want waar het eigenlijk op neerkomt... is dat het bonnetje, ja, dat moet toch linksom of rechtsom uh, betaald worden. En vaak is het heel populair om te wijzen naar uh, grote bedrijven... dat die dat maar even gaan betalen. Um, maar ja, u begrijpt ook wel... Het geld moet eerst verdiend worden voordat het uitgegeven kan worden. En als je een heel groot bedrijf hebt met heel veel mogelijkheden... en ook met heel veel werknemers... dan is het ook wel belangrijk dat je je als land een beetje welkom en aantrekkelijk opstelt. En dat doen we niet door hele grote rekeningen te presenteren... van een zorgstelsel wat uit de hand loopt. Dus je moet het aan de ene kant beheersen... en aan de andere kant moet je jezelf ook niet uit de markt prijzen voor andere bedrijven... Want dan neemt onze ja, economie niet, niet uh, toe, maar juist af. En dan gaan we al helemaal een lastig gesprek hebben met elkaar. Ik hoorde hier toch een aanval uh, Ronald op, op de link, links. He? He? Ja, Ronald ja, is. Maar, ja. En daarna nog uh, Karim. Ja, ik vind die opmerking over zorg-economen wel interessant. Maar ik vraag me af of diezelfde economen mij kunnen uitleggen waarom in andere Europese landen de zorgpremie die moet worden betaald zo drastisch lager is. Ik betaal per maand wat je in een ander Europees land ongeveer per jaar betaalt. Hoe kan dat dan volgens je economen? Daar ben ik even benieuwd naar. Eerst, uh, Karim. Ja, want kijk, het is, is zo'n interessante discussie. Maar als we gewoon sek kijken naar de cijfers... is ten opzichte van het nationaal product eigenlijk alles wat we verdienen in Nederland... is de, de, de, de, de, de zorgpost relatief gezien helemaal niet meer gaan stijgen of wat dan ook. Wij worden een rijker land. Ons zorg wordt ook daardoor duurder. Dat zijn componenten die met elkaar te maken hebben. Dus om nu te stellen dat de zorg oneindig aan het groeien is... Nou ja, het groeit gewoon mee met in dit geval de welvaart van het land. Dan het tweede punt wat meneer Drommel net maakt... dat gaat natuurlijk over de, de belasting op de wat rijkere en de bedrijven. Ja, het is heel interessant dat de zorg mag de sky niet de limit zijn... maar voor die bedrijven mag schijnbaar bij de VVD de sky wel de limit zijn. Uh, want het aantal belastingen wat die hoeven te betalen... Dat over de winst bijvoorbeeld, is, is, is vrij laag. Zeker de grote bedrijven zouden best nog wel iets kunnen bijdragen... vindt groenlinks PVDA in ieder geval om uh, ja, voor een deel ook die zorgkosten te betalen... maar ook voor een deel de wegen te betalen... voor een deel de uitkeringen te betalen... voor een deel gewoon solidair te zijn in dit land... met wat wij doen en wat we willen. Je wilt je, je, je, je bedrijf hebben, dan moet je ook daar iets mee doen. Oké, okay, Michiel. Ja, kijk, hè, dat is ook het ding... Euh, wat, wat wij gewoon willen gaan doen is meer inzetten op preventie. Dus het is echt... wij zijn het eens met de PVV als het gaat om tandheelkundige zorg. Een stukje preventie, moet betaalbaar blijven. Dat neemt heel veel klachten weg. Mensen die last hebben van een gebit... Hebben ook last van hartproblemen, ook last van allerlei andere ziektes. Die, dat ontstaat vaak in het gebied. Dus daar moet dat, vinden wij dat belangrijk dat het erin komt. Uh, dus dat is onderbouwd. De, de, wat lastig is met ons huidige stelsel ten opzichte van alle andere landen, is dat die en op hele grote schaal inkopen. Dat gaat bijvoorbeeld over medicijnen. Anderzijds ook over hoe de, hoe de zorg is ingericht. België bijvoorbeeld. Als je nou naar de dokter gaat, betaal, betaal je eigenlijk al meteen eigen risico. Dat is een heel ander soort stelsel vind ik persoonlijk een, een makkelijker. Alleen wat je dan krijgt, is dat je degene die heel veel zorg afnemen, ook per definitie dan, heel veel eigen risico moeten betalen. Dat is ook niet wat we wilden in Nederland. Dus we hebben gezegd, solidair, dit soort systeem werkt, het loopt nu uit de pas, want dat gaat er toen. En dat stijgt wel, hmm. ik weet nog wel dat we discussie hadden dat het op een gegeven moment 100 miljard werd. Nou, alle alarmbellen gingen af en nu zitten we op 155. En dat is geen inflatieding, dat is gewoon nee, is meer zorg. Ja. Ja. Sven? Ja, ik uh, ja, was toch een beetje aangeraakt toen uh, de heer Tichelen zei: van ja, de, de zorg, hoe kan dat nou bij andere landen zo uh, weinig zijn wat je betaalt? Ja, hier in Nederland zijn we per persoon ook ongeveer 7.000 à 8.000 euro kwijt per jaar uh, aan zorg. En dat betaal je dan niet rechtstreeks via je zorgverzekering, maar dan indirect uh, via belastingen. Ja, en als de heer Tichelen liever heeft dat je het uh, niet ziet, maar dat het uh, ja, een beetje ontransparant via een andere manier betaald wordt dan kan dat in ieder geval zijn voorkeur zijn. Maar wat ons betreft ja, kunnen die uh, kosten beter inzichtelijk zijn. Want dan weet je tenminste ook wat je uh, krijgt en wat het kost. En dat is in ieder geval heel uh, verhelderend. En even over die economie en die grote bedrijven. Ja, we zitten hier natuurlijk wel in een ongelooflijk ja, welvarend land uiteindelijk. Als we kijken hoe het hier 200 jaar geleden is. En ook voor grote bedrijven of andere economische groei... Ja, op het moment dat die uh, bijdragen of bijvoorbeeld een uh, ja, klein stukje van de taart um, ja, kunnen bijdragen... op het moment dat we die taart met z'n allen groter kunnen maken... dan is datzelfde stukje uiteindelijk ook veel groter. En juist doordat we dat blijven borgen en die stappen met elkaar kunnen blijven maken... Ja, kunnen we ook uh, straks die stappen in de zorg bijvoorbeeld uh, wel maken. Uh, maar dat zorgt in ieder geval wel voor dat we op dit moment ook nog aantrekkelijk moeten blijven voor, uh, voor het bedrijf. Ik zie Karim moeilijk kijken. Ja, dat klopt. Want het wordt. Oh, kijk, meneer Drommel, je had het net over framen. En, maar dit is ook gewoon een frame. Deze het frame is het dat de heer Drommel hier neerlegt ja, dat okay. wij als linkse partijen. of als PVV of als D66. dat, dat wij uh, iedereen kapot willen belasten. Is helemaal niet waar. We vragen een klein beetje extra. Met een hele kleine beetje extra. Zorgen wij ervoor dat het land gewoon draait. beter wordt en vooruit gaat. En nog erger. De gemiddelde inwoner gaat erbij. GroenLinks en alle inwoners. Dus rijk, arm. Uh, gaan er bij GroenLinks PvdA veel meer op uit dan bij de VVD. Dus ze krijgen ook nog eens een keertje wat meer geld in hun portemonnee... in plaats van rust. Um, we hadden gesproken uh, om zijn beurt... maar ik geef uh, mevrouw Koper en toch de gelegenheid. Ja, want er gaat een cijfer in de rond wat volgens mij niet klopt. En misschien is het handig als we dat rechtzetten. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... De, het, volgens mij is het bruto binnenlands product. Kijk even naar Michiel. Als het gaat om onze welvaart... dan, dan, dan zie je dat wat het deel inkomen is wat gestegen is, dat is niet in verhouding tot, tot uh, de groei van de welvaart... en de groei ook. De belastingdruk is eigenlijk het hoogst bij de inkomens. Dat onderwerp hebben we nog niet gehad. Als dat nog terugkomt, dan geef ik de microfoon weer door. Maar het is wel belangrijk om te kijken... dat als de zorgkosten in zijn totaliteit zo groot zijn... omdat we met meer mensen zijn en we allemaal ouder worden... Ouder worden dubbele vergrijzing, dan moet je wel kijken... Dat waar, waar, waar, komt die, waar komt die rekening terecht... En die komt terecht bij de mensen wiens inkomen in de afgelopen 20 jaar echt in, en niet echt gestegen is. Niet in verhouding tot de welvaart voor, voor anderen. Dus die kloof is ook groot. Maar ja, waar, die, wil komen, waar wil je die rekening nou neerleggen? Dat vinden wij fair. Dat heeft Karim al gezegd. Maar er, er gaat een cijfer in de ronde die dus niet klopt. Hm, Michiel. Oh, sorry, wilde ik even... Ja, ik, ik zat even kijken of misschien dat meneer Van Tichelen ook nog wat wilde zeggen. Maar dat klopt inderdaad. Meneer Van Tichelen komt, uh, nou ja, dus houdt een beetje. Maar laat ik in ieder geval dan uh, de PvdA ondersteunen. Dat inderdaad, als het gaat, hè, we willen enerzijds wel je inkomensniveleering. Uh, want dat is hoe we met elkaar het belastingssysteem ook hebben ingezet. Alleen wat je wel ziet, en dat, dat, ver dat verbaasde mij enigszins ook... is dat op een gegeven moment ging ik over een bepaalde drempel qua inkomen heen. En toen kreeg ik gek genoeg uh, dus het geld wat ik teveel betaalde aan zorgverzekeringswet terug. Want daar is een maximalisering op. Hmm. Dus iedereen boven dit, dat inkomen, en dan, dan tel ik me dan gelukkig mee. En dat, dat meen ik ook oprecht. Die, die hoeft dus niet meer te betalen aan dat stelsel. Dat stopt gewoon. En dan krijg je dus ook je geld terug. Mm. Nou, dat vind ik dus inderdaad ook een beetje krom. Want daar gaat hij dus mis. Dat je inderdaad de hoge inkomens, en we kunnen allemaal een steentje bijdragen. Dat je dat niet verleert. En dat is wat mis is bij dit stelsel. Onder andere, hè, want het is één van de ketens. Eén van de onderdelen van de keten. Laatste opmerking voor Ronald, want we gaan naar de muziek toe zo. Ja. ja, nou uiteindelijk komen we natuurlijk terecht waar het altijd op gaat. En dat zijn de centjes. Want waar komen ze vandaan en waar gaan ze heen? Nou, wat er dus nu gebeurt... is dat uh, de belastingdruk is alleen maar aan het toenemen is al, al decennia lang. Dus we hebben nu economische vluchtelingen dit land uit. En dat gebeurt jaarlijks al massaal. Ja? Dus je raakt, je raakt je betalers kwijt. En even plat gezegd, de halers komen, ja? Want die importeren we. Dan kom je natuurlijk uiteraard boekhoudkundig in de problemen. Dat kan niet anders. En, en, en dan is de vraag wie gaat dat betalen? Je problemen worden alleen maar groter. En als je dan zegt van ja, kijk, normaal gesproken is een verzekeringspremie is een, gebaseerd op het risico. En als je het nou inkomensafhankelijk gaat maken, er is al zoveel inkomensafhankelijk voor de hogere inkomens. Mm -hmm. Die jaag je weg, lijkt me niet verstandig. Oké, okay, dan. Uh... Moet ik toch nog één ding kwijt? Ik heb in jullie programma's gekeken bij het CBP, bij de doorberekening. Jullie doen allemaal 3,5 procent, maar doorberekend is het 3,4. En dan gaan we nu naar de muziek. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. 2, 1, 2, 3, 4. We're Nou, dat was ontegenzeggelijk. John, John Lennon, give peace a chance. Oh plastic ono-band. De plastic ja. ono-band, de de pla -no -no ja. ja, inderdaad. Nou ja, goed, uh, Peace moeten we misschien nog wel even op wachten. Uh, we gaan even discussiëren over de kiesdrempel. Er doen dit jaar 23 partijen mee. Uh, dat is wel heel veel, uh, misschien. Of niet, natuurlijk, als je het de democratische grondrecht erbij betrekt. Maar 23 partijen. Zou er een kiesdrempel moeten komen? Bij bijvoorbeeld van 3, 4 procent, 5 procent. Ik ga even het rondje maken. Karin, kun je er iets. Ik kan er iets over zeggen. Kijk, het is aan de ene kant: het land is onbestuurbaar, omdat er te veel kleine partijen zijn. Aan de andere kant kun je ook stellen dat het land wel goed vertegenwoordigd is. Want Eigenlijk elke stroming in het land die een politieke partij wil beginnen, kan dat. En de kans is ook nog wel redelijk aanzienlijk als jij goede punten hebt... dat je in de, in de Tweede Kamer kan komen of bij ons in de gemeenteraad. hebben we hier ook negen partijen bijvoorbeeld. Dus je wil aan de ene kant iedereen vertegenwoordigen... maar aan de andere kant moet het land wel bestuurbaar blijven. En wij vinden dat best wel een moeilijke keuze om daar, daarin in te maken. Um, dus ja, het, het, is, het, het is het ene of het andere... Maar welke keuze wij daarin maken... Dat, ja, ik vind het zelf een, een lastig. Ik ben eigenlijk zelf ook niet echt... voor, voor zo'n drempel. Maar ik wel het heel erg belangrijk vind dat iedereen... Ja, dus, uh, geen drempel. In principe ge de... geen drempel. Nou, ja, ik neem aan dat uh, Maaike zelf overdenkt denkt. Als een partij. Van Hans mogen we altijd apart. Dat is toch wel lief. Ja, Hans. Omdat jullie in de raad nog apart zijn. Maar, uh, nee, wij zijn ook als partijen <tijd> nog apart. We zijn ja. een beweging die samenwerkt. Nee, ik, ik, ik weet niet of de kiesdrempel het probleem oplost. Want het probleem gaat vooral dat je met elkaar een coalitie moet maken. En dat zijn dan de grootste. Dus daar zit dan. Daar zit, en dan hou je wat kleinere partijen over. Ik ben het helemaal eens met wat Karim zegt. Er doen 27 partijen nu mee. Dat is 10 minder volgens mij dan de vorige keer van de verkiezingen. Nou, ja, dan gaan dus we al vooruit. De, dus, dus in principe zou je kunnen zeggen ja. dat we vooruit gaan. Sven, hoe staat het VVD erin? Ja, het zijn natuurlijk uh, twee uh, afwegingen die uh, ja, de heer Elgebali ook al heeft genoemd. Wil je dat iedereen in zijn ja, hele kleine niche uh, specifiek wordt vertegenwoordigd? Of wil je het land een stuk bestuurbaarder maken... En ik hoorde net nog uh, twijfel bij de heer Elgebali. maar volgens mij hebben zij hun keuze al gemaakt... door samen te gaan met uh, PvdA. Uh, ja, zo kun je het ook oplossen natuurlijk, Gewoon allemaal samen gaan. <laughs> ja, dus ik denk ergens voor de ja, slagvaardigheid... dat het wel beter is uh, ja, voor het land als uh, we een kleine drempel hebben. Dan heb je wellicht niet dat je <coughs> een hele goede match hebt... maar wel een goed genoegen match... waar je vervolgens ook nog wat mee uh, kan bereiken. En ik denk dat elke inwoner van Nederland daar uiteindelijk... Het meest... Uh, ja, regelpunt. want bij een kiesrepel van 5% zou betekenen dat uh, partijen met minder, minder dan 8 zetels uh, al niet meer mee kunnen doen. Dus dat is wel erg ja. Uh, ja, rigoureus, ja, kijk, zullen we maar zeggen. Dat klinkt inderdaad wel heel erg rigoureus. Uh, maar even heel snel gerekend, er zitten nog heel veel uh, ja, percentages. Ja. 0 ja, tuurlijk, ja, ja, absoluut, absoluut. Uh, wat, wat vind jij, uh, Ronald? Nou, uh, Hans, ik denk er het bijna van. Kijk. Dat dacht ik al. Ja. Kijk, als we nou kijken naar de Verenigde Staten... Hè, dan heb je in beginsel zo een zo'n twee partijenstelsel Gaat het daar goed dan? Daar is nou ja. het gevoel nu stil. Ja, dus dat is niet ideaal. En als ik nou kijk naar mijn eigen partij... Ja, dat is ooit begonnen als een eenmanspartij. Mm -hmm. Nog, dat steeds is zijn eenmans Nog steeds een eenmanspartij, toch? Nog steeds. Ja. Nou ja, qua, qua, qua, qua, qua lenen aantal wel. Maar het grappige is dat dus de grondwet... die kent helemaal geen partijen, maar afgevaardigden. Mm. Dus uh, het hele partijenstelsel, dat is daarnaast verzonnen. Dus ja, je zou kunnen fantaseren dat wij de enige zijn die zich gaan de wet houden wat dat betreft. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Nou, dat is flauwekul. Maar kijk, nou, ja. als je 12.500 euro hebt liggen, ik kan in 11 kiesdistricten ondersteuningsverklaringen verzamelen, dan kun je een partij beginnen. Ja, nee, land. dat is waar. Ja. En haal je de kiesdrempel, dan krijg je dat geld terug. Zo zit ja. je het systeem in elkaar. En ik geloof niet dat je dat moet afschaffen op die manier. Je moet mensen de kans geven. Je moet kleine partijen ook de kans geven om te groeien. Of je het nou mee eens bent of niet. Kleine partijen kunnen groot worden. Ja, wat, wat vind jij Michiel? Ja, ik vind het sowieso wel een lastige discussie. Want ik merk ook vanzelf zelf wel dat uh, als je naar de oorsprong van, uh, van D66 zelf kijkt. Zijn we natuurlijk ook een afsplitsing geweest van een partij. Uh, van de VVD. En ik roep ook eigenlijk alle VVD'ers die nu ontevreden zijn... dat ze gewoon weer bij ons komen. <lacht> <lacht> en dat doen ze ook in grote getalen. Dus daar ben ik altijd hartstikke blij mee. Maar er zijn wel... Er is een verschil zeg maar, tussen kiesdrempel, kiesdrempel... en uh, bijvoorbeeld wat de heer Van Tichelen aanhaalt van de PVV... en partijen met één zetel, of met één lid. Waarvan tegenwoordig zelfs de helft van de PVV zegt... ik heb liever ook dat het leden worden, zeg maar. Dus dat is wel een belangrijk signaal, denk ik, ook naar de PVV... Er zijn ook gewoon landen die dat grondrechtelijk ook hebben geregeld. Zoals in Duitsland. Want mm -hmm. die wilden dat er nooit iemand meer kwam die dat uh, op die manier deed. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat een, een, een gezonde kiesdrempel... de vraag is een beetje wat die dan zou moeten zijn. Wel handig is. Omdat je wat je krijgt... Zet je gewoon hier heb je heel veel afsplitsingen. En ik ben blij dat de PvdA GroenLinks... anders ander signaal laat zien van we kunnen ook samen gaan. Dan is het opgelost. Uh, maar we zien bijvoorbeeld ook een partij als Volt. We denken ja, dat had ook in principe een goede samenwerking kunnen zijn. Als dat kunt. Mm -hmm. die merken dat je dan veel meer... Dat, dat zou dat. eigenlijk het, het gevolg kunnen zijn als je een, een kleine partij hebt, dat je steun zoekt bij een grote partij en opgaat in een grotere partij. De, de fusie tussen GroenLinks en pardon. PvdA is daar een mooi voorbeeld van. Want daarmee staan ze ook sterker. En niet met uh, twee, twee zetters links, twee zetters rechts. Nou, ik denk. Nou, ik, als ik daar nog even over, over wil zeggen, vind ik de PvdA, ja, PvdA en GroenLinks zijn geen twee kleine partijen. Nee, oké, okay, maar nu zijn ze gewoon een stevige partij. Karim? Nou ja, mee eens. We, zijn, uh, geen, uh, geen, we waren geen kleine partijen, maar we zijn nu wel samen een hele grote partij, gelukkig. Maar ik denk dat er een hele andere vraag onder zit. Want dit is misschien het bestrijden van iets wat fout gaat in ons systeem. Namelijk die kiesdrempel. Het probleem is veel meer dat wij in de politiek elkaar vrij weinig meer gunnen. En nou hebben wij in Zandwoord het mooie dat wij elkaar wel wat gunnen... En dan zie je ook dat we redelijk goed samenwerken. Ik durf best wel te zeggen dat we met iedereen hier aan deze tafel... Uh, als GroenLinks zijn en als PvdA zijn dan ook... echt hebben kunnen samenwerken. Um, het probleem alleen is dat dat landelijk natuurlijk niet gebeurt. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Gaan we met ja, elkaar samenwerken. Ja, dat is dus het uh, probleem. Sven, laatste opmerking en dan gaan we naar de boodschapjes. Ja, hetgene wat ik uh, zou nog willen toevoegen is... iedereen wat gunnen en samenwerken, dat is een heel mooi streven. Maar als je dat... 30 mensen iets moet gunnen van 30 partijen. of dat je kan samenwerken met een kleiner aantal. ja, dat maakt het wel vele malen makkelijker. En volgens mij gaat de discussie daarover. Maar meneer Dommel, u weet toch ook in Zandvoort. we zijn met 9 partijen 17 zetels. En volgens mij kunnen wij hier aan tafel. elkaar allemaal in de ogen aankijken. en hebben het met elkaar gegooid. Dus het kan toch wel? Uiteindelijk, als je er genoeg tijd en energie in stopt, en gelukkig hebben wij dat allemaal over voor Zandvoort, en daarom zitten we hier, denk ik, ook met z'n allen, dan lukt dat zeker. Alleen nogmaals, het wordt er niet eenvoudiger op. Maar hoor ik jou nu pleiten voor een kiesdrempel in Zandvoort, hè? Dat alle partijen met één zetel eruit moeten? Of? Nou, wat mij betreft is dat uh, niet nodig. Nee, nee, oké, okay, daar, daar zijn we het over eens dan. Dus, uh, nou ja, goed, het is verdeelde meningen over zo'n kiesdrempel. Heb, jij, heb je overigens gehoord dat er ook een partij is die uh, een kiesdrempel wil? Nou. En dan, haalt hij, dan schaft hij zichzelf af. Ik ben even de naam kwijt, maar er, er is, is dat een. Zelf? Ja, echt waar. En die, en die doet nog mee ook. Ja? Ik, ik ken de naam alleen even niet meer, maar die, die werd uitgebreid geïnterviewd. Hij zegt: Ik wil een kiesdrempel. En als, die haal ik ook niet. Dus hef ik mezelf weer op. Oké. Okay. Nou, succes. Ja, Hij wordt nooit gekozen. <laughs> <Die> Bij, uh... <laughs> anders heb je nog een uh, uh, muziek? Nee, uh, eigenlijk uh, niet. Nee. Uh, ja. betekent dat we naar de, de, de het nieuws gaan en, uh, en de boodschappen. En ja. Komen we zo weer terug? Ja, misschien dat je nog een klein stukje muziek uh, ja. kan. Maar ja, dan komen we straks na 11 uur weer terug. Kille Kijk, kilo kilo Kijk, Kijk, Kijk, Kille, kille, hof, sa, sa. Op het carnaval geen centje pijn, kun je nog volop in de olie zijn. Word je voor de long geflesd, het Arabier is er weer best. Wacht te zorgen naast je neer. Dat ben, zien we, zien we, zien we, zien we morgen dan wel weer. He. Koel, wijd, koel, wijd, koel, wijd